Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. Het is druk in winkelstraten. In het hele land staan rijen voor winkels en zijn maatregelen genomen om alle shoppers in goede banen te leiden. In Groningen is een deel van de grootste winkelstraat afgezet. De Kalverstraat in Amsterdam heeft één richtingsverkeer ingesteld. En de gemeentes Leiden en Eindhoven roepen op om niet meer naar het centrum te komen. Op sommige plekken is het ook buiten het centrum druk, met lange rijen bij woon- en kluszaken... In Dam zijn de parkeerplaatsen bij een winkelcentrum dichtgegooid. Geen versoepelingen op 11 mei. Dat heeft het kabinet besloten dat de ziekenhuiscijfers nog niet goed genoeg gaan. Het is balen voor theaters, dierentuinen en sportclubs. Die laatste willen supergraag open omdat bewegen belangrijk is. 50% van de mensen die voorheen aan sport deed, blijkt uit onderzoek van NOCNSF NSF, is daarmee gestopt. Dus de noodklok luiden wij samen met NOCNSF. NSF. Al heel lang. Over een week kijkt het kabinet of alles een weekje later wel versoepeld kan worden. De kaartjes voor Down the Rabbit Hole waren vanochtend binnen vier minuten uitverkocht. Er waren nog 8000 tickets te koop, omdat tickets van vorig jaar ook nog geldig zijn. Het festival is niet in juli, maar in het laatste weekend van augustus, omdat Mojo hoopt dat het dan gewoon door kan gaan. En dit was Leeuwarden vanmiddag. De politie greep in op een plein omdat er te veel fans van Kambuur Hutje Mutje op elkaar stonden. Dat wilde de gemeente niet hebben vanwege corona. Een agent is gewond geraakt en moest naar het ziekenhuis. Helikopters met Kambuurspelers vlogen vanmiddag rondjes over het centrum... om te vieren dat ze kampioen van de eerste divisie worden. Op de grond stonden fans te zwaaien met spandoeken en vlaggetjes. Ik vind het geweldig. Wat is er zo geweldig aan? Nou, gewoon alles. Kambuurspelers, ja. Ben je een grote fan van Kambuur? Nee. je dacht, nee, dat... als er een feestje is, dan doe ik gewoon mee. Ja. Ik ben voor de Een paar spelers vliegen niet mee. Die durven het niet aan in de helikopter. De trainer wel. Trainer Henk de Jong die komt Henk, je gewoon in. Henk, voor het? Ah, geweldig. Heb ik het weer nog voor je. Veel zon, af en toe wat wolken. In het noorden kan een buitje vallen. Het is 13 graden. Morgen heb je ongeveer hetzelfde weer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staat een korte file op de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad 2 kilometer met 10 minuten op onthoud. Dat komt door een brugopening. En op de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij het Rottepolderplein, 3 kilometer met maximaal 10 minuten op onthoud. Dat komt door de weekendwerkzaamheden op de A22. Tot zover de verkeersinformatie.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 We begonnen we het derde gedeelte, goed, van Zandvoort op zaterdag met Jimmy Bourne. Je kent hem onder meer van de single Spank. En Link, dit was uiteraard ook een hele grote hit van een Dance Across the Floor. Even na vier uur, even na vijf uur voor de maandagmiddagluisteraars, goedemiddag. Het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. En uh, hoe is het daar in uh, Portugal? Schijnt de dus zon daar ook, uh, ook. Ja, helpkeurig. Helpkeurig, uh, Ja, keurig. Keurig, lekker weer. Want we hebben het over de kwalificatie van de Formule 1. Net begonnen. We zitten in uh, Q1 met nog uh, 10 minuten te gaan al daar. En uh, Sainz als uh, eerste op dit moment in zijn Ferrari. En uh, tussen dan twee Bottas op 0,008. En op drie uh, verstappen met 0,010. Oké. Okay. Dus, maar goed. Uh, je zei het al, Q1 net begonnen nog ruim 10 minuten te gaan. Dus er kan nog van alles gebeuren in Q1. We houden niet op de hoogte. Het komende uur met de ontwikkelingen al daar tijdens die kwalificatie op het circuit van Portimao. En wat gaan Portugal. we nogal meer doen? Uh, goed, over twee, dat, dat, de eerste update krijgen we over een tweetal platen, uh, stand van zaken. Uh, we hebben het uh, um, half vijf, hebben We hebben dieren van de week weer. Uh, dus hebben we hebben één week uh, zonder gezeten, maar nu zit er, zit er een één kat en één hond in. De kat heet Noortje en uh, wij schenken vandaag aandacht aan Oscar. En Oscar is een hond en het is een ras. Dat is een apart soort ras. Maar daarover meer rond de klok van half vijf. Uh, Zoslife. Live. Ja, van de week werd ik uh, geattendeerd uh, op het feit dat een luisteraar door heeft dat jij van uh, rauwe saxofoons houdt. Het Voor... valt een beetje op, hè, het geloof ik. Het begint niet op te vallen. En uh, ja, het is een prachtig nummer van uh, Candy Dulfer vorige week. Maar dit is een gouden oude uh, nummer. Uh, uh, Wel li live uh, uh, ten gehore gebracht. Uh, door een uh, groep. En uh, waar uiteraard een scheurende saxofoon de hoofdtoon uh, gaat spelen. Hm, uh, maar daarover, daarover meer tijdens. Zoals live, iets over half vijf. Het gedicht van de week maakt vandaag uh, uh, uh, uh, ruimte vrij. Voor uh, uh, een gedicht. Uh, een, uh, ja, of een. Een stukje proza, een stukje poëzie van onze huisdichter Marco Termes. En dat heeft alles te maken met 5 mei en de titel daarvan is Vrijheid. Ik zou zeggen genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan en als je meekijkt in de studio, dan zie je ook hele mooie foto's van oud uh, Zandvoort. Die staan uh, achter uh, Albert-Jan. En dank uh, inderdaad aan uh, Marcel uh, Buscher uh, voor het uh, beschikbaar stellen van uh, die mooie plakaten... die hier uh, op dit moment in de studio van uh, CFM hangen. En Tina Stuy, die ze zo mooi opgehangen heeft. He? Ja. Ziet er goed uit. Bijna helemaal dus, uh, bijna <laughs> heel recht. Dus bijna helemaal recht. Zfm-live.nl. <laughs> Kijk je live mee in de studio. En wij zijn wel even toe aan een uh, rustpunt.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 Als de storm dreigt en jij het overstijgt, als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal zo meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Als er bent heel dichtbij Vertrouw maar op jezelf op dit moment jij bent zo versterker dan je bent En ook de nieuwe single van Edcilia Rommeling en Rustpunt heeft te maken uiteraard met de coronacrisis waar we in zitten. En zij verzorgt een rustpunt met haar nieuwe single. Nick en Simons, ze zijn weer terug met een ontdekkingsreis richting ABBA eigenlijk. Richting uh, Zweden uh, doen we samen met uh, Kees, uiteraard. En uh, ja, weer een mooie aflevering op uh, NPO 1 daarover te zien. En over Abba gesproken. Nou, dan komen we bij Agneta Veldskog. En uh, die heeft uh, in het verleden ook een uh, mooie single uitgebracht in de jaren tachtig. We hebben het over uh, die Heed is On... De single die hier is. Pit Report. Ja, wat zei je? Goed, we gaan eens even kijken naar de kwalificaties. Zit in Q1 nog iets meer dan een half minuut te gaan. Hoe staat het daarvoor, Albert Nou ja, net was er even de gele vlag situatie. Want PRS maakt een mooie schuiver. Dus die hieronder kon hij vergeten. Maar momenteel staat PRS op een vierde tijd. Vierde snelste tijd. En uh, Verstappen op een zesde. Verstappen is momenteel in de baan. Peres staat momenteel in de pits. Dus Verstappen die, uh, kan nog uh, een snelle tijd neerzetten. Maar ja, het is gewoon zaak dat je in ieder geval bij de eerste vijftien hoort. Want dan ga je door naar Q2. Ja, en, zo is het. Uh, dat, uh, dat, ziet er, uh, dat. Dat zien we dus met vertrouwen tegemoet. Vooralsnog Norris de snelste voor Bottas. En dan drie Sainz. hier zoals gezegd Perez Vijf, Vettel, verrassend. En uh, op een zesde plek uh, Verstappen wel voor Hamilton. Want die is, uh, iets, uh, die is nog, nog, nog, nog geen uh, 0,009 seconden. Zo, dan Verstappen. Oké, okay, nou laat die Perez maar schuiven. Ja. Mag je Oké, okay. uh, even een ander berichtje. Uh, er wordt natuurlijk te tegenwoordig ook veel gespeculeerd over die sprintkwalificaties. Nou, dat gaat gebeuren en wel op Silverstone. De eerste sprintkwalificatie in de geschiedenis van de Formule 1... wordt op 17 juli afgewerkt op het circuit van Silverstone, het Engelse circuit... ...kondigde zelf de primeur aan. We zijn ontzettend blij dat de fans op Silverstone voor het eerst het nieuwe kwalificatieformat kunnen ervaren. Al dus directeur Stuart Pringle van het circuit. Traditioneel toneel van de Grand Prix van Groot-Brittannië. De Formule 1 kondigde afgelopen maandag de introductie van de sprint van kwalificaties aan. Het gaat om races over 100 kilometer die op zaterdag worden afgewerkt... ...en de startvolgorde voor de Grand Prix op zondag bepalen. De top 3 in de sprintrace krijgt, uh, sprint krijgt punten voor het wereldkampioenschap. De startvolgorde van de sprintrace op zaterdag wordt bepaald in een kwalificatierace op vrijdag... die de tweede vrije training vervangt. Kan u het nog volgen? Voor dit seizoen zijn er drie sprintkwalificaties gepland. Allereerst natuurlijk Silverstone is de eerste. Uh, is de, eerste. de Grand Prix van Italië en de tweede, uh, de tweede ook Brazilië... ...is een belangrijke kandidaat, al is het doorgaan van die race nog onzeker. We hebben in de sport al jaren niet zo'n grote verandering in de opzet van de races gezien... ...en ik waardeer de inspanningen van de Formule 1 en de internationale autosportfederatie FIA... ...om het entertainment op de circuit te vergroten, al de Springle... ...die kennelijk vanuitgaat dat er in juli weer volop toeschouwers welkom zijn. De tickets voor zondag zijn al bijna uitverkocht en nu dient de zaterdag zich aan als een geweldige kans voor de fans om een Formule 1-race te zien op Silverstone. Nou, we kijken nog even naar de Q1, want die is uh, bijna ten einde Aubajan. Bottas is inmiddels uh, afvlag, staat op uh, plek nummer 1. Norris P2, Hamilton P3, Alcon 4, Sainz P5, 6 Perez, 7 Leclerc en uh, 8 Vettel... Uh, dan moeten we even kijken, want waar staat Verstappen, Verstappen op P11? En nog uh, achter uh, guest Kasli. Dus uh, ja, uh, Ricciardo heeft het uh, ook niet gered. En uh, die ligt er in ieder geval uit. En Brussel uh, uh, hangt nog aan een uh, zijde draadje op dit moment. Ja, zoals nu staat Ricciardo, Troll, uh, Latifi, uh, Schumacher uh, Mat Mat en Matsepin. Mat wil ik bijna zeggen Matsepin. Die, uh, die liggen er op dit moment uit. We gaan het uh, uiteraard voor je in de gaten houden. Zometeen de Q2. Op ZFM wordt iedere hou-hou. Platinum. En hier zijn de Archies. Sugar, sugar. Sugar. De programmeleider ook weer blij. We draaien sugar, sugar. radio in het zand. Dit is ZFM Zandvoort. Zandvoort. Na het Dier van de Week hebben we weer een uh, SOS Live met scheurende saxofonen. Speciaal voor mij. Ja, ja en dat bracht me eigenlijk bij deze plaat. Van Toon in de hier. Want daar ken ik wel een uh, versie van uh, met, uh, met heel veel uh, saxofonen daarin. Ook een geweldige versie. Misschien draaien we die nog wel een keer. En vandaar dat ik uh, op deze plaat eigenlijk kwam. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Ik hoor straks wel na het uh, Dier van de Week. Is zo vlak voor het Dier van de Week draaien we nog even een lekkere plaat uit uh, de jaren 80. Here's uh, the belstars. While I hear, thinking of you, I realize that nothing is new.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 De hele deun uit de jaren 80 met de single van de Belstars en de sign of the Times. Hoe is het met de Q2 eh, trouwens, Albert-Jan? Want ik zie uh, Max uh, Paars uh, Paars. Ja, de... Dus op zich hey, is dat uh, wel goed, maar uh, je hebt natuurlijk ook te maken met uh, track limits. Ja, klopt. Bij, uh, dat, dat... Ja, daar, daar, daar is best wel een lastig uh, circuit dat, dat, dat, voor. Dat kon nog wel eens in dit rondje. Hij is net net over start finish. Weliswaar met de snelste tijd 1:19.099. En het heeft natuurlijk alles volgens mij heeft dat die eerst die q die, die q1 te maken met de banden en met met met de wind want het waait behoorlijk daar in Portimao. en uh, uh, wellicht hij was ook al uh, gisteren niet te spreken over uh, over de banden uh, van Pirelli. en uh, ja, we hebben het rondje zien gaan... maar we hebben nog geen bevestiging... dat, die, dat het een illegaal rondje zou zijn... omdat die track limits zou hebben overschreden. Dus laten we hopen dat het zo blijft. En dan ondertussen is Bottas... Uh, Verstappen weer voorbij gaan met 1, 18, 4, 5, 8. En ook Norris is sneller dan Verstappen met 1, 18, 4, 8, 1. En ook Hem op de kunnen Ik zou kunnen we <laughs> nog wel even doorgaan. Dan, dan, uh... dan Verstappen Verstappen momenteel op de vierde plek... met nog ruim 10 minuten te gaan in Q2. Als je maar bij de top uh, 10 uh, terechtkomt... dan uh, gaat het zo meteen om het echiën, zo in uh, Q, uh, nou, Q3. Ik ben erg benieuwd naar het commentaar na afloop van Max. Ja, als jij zegt Portimao... Ja. dan uh, moet ik meteen aan het dier van de week denken. Hebben we een poes, uh, poes in aanbieding? Of een... Nee, een hond. Een, hond. Okay. een hond. Mijn naam is Oscar en het is een Podenko-ras van zeven jaar. Mijn baas kan mij niet de juiste begeleiding geven die ik nodig heb en daarom zoek ik nu een ander plekje. Naar mensen ben ik een vriendelijke hond die in het begin wel even moet wennen. Als we eenmaal vrienden zijn ben ik gek op aandacht en wil graag iets voor je doen. Aan kinderen ben ik niet gewend, ze mogen best op bezoek komen in mijn nieuwe huis. Als er kinderen in mijn nieuwe huis wonen dan liever vanaf een jaartje of twaalf. Ik wil niet discrimineren, maar kan het beste overweg met honden die net als ik ook uit het buitenland komen. Met andere honden kan ik wat moeite hebben, maar dit gaat wel, eens, gaat wel steeds beter. Nee, dit gaat wel heel ver hoor, Albert-Jan. Ja, het is mijn tekst niet, het is de tekst van Oscar. Waarom we deze wereld moeten delen met katten, dat snap ik helemaal niet. Zoals u begrijpt, kan ik hier dus helemaal niks mee. Als ik buiten een kat zie, dan wil ik hier graag achteraan en zet dan zonder twijfel agressie in. Mijn verzorgers zijn met mij aan het trainen en het gaat echt wel beter, maar ik ben, nog, ik ben er nog lang niet. Buiten wandel ik met een haltie en een melkkorf en moet bekennen dat ik dit best prettig vind. Door de melkkorf en de, en de haltie hoef ik de keuze niet, uh, niet te maken en dat geeft mij en mijn verzorgers veel rust tijdens de wandeling. Buiten kan ik heel netjes meelopen, maar heb hierin wel de juiste begeleiding nodig. Omdat ik buiten aan de haltie loop en niet los kan, heb ik wel voldoende beweging nodig. Samen bezig zijn met, met, met zijn met bijvoorbeeld denkspelletjes is voor mij een hele leuke bezigheid. Ik zoek iemand die actief met mij aan de slag gaat en verder met mij gaat trainen. Samen op cursus lijkt me dan ook heel leuk, zodat we samen verder kunnen werken aan mijn gedrag. Vanuit het asiel krijgt u ook naplaatsing begeleiding. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik prima even alleen zijn. In het verleden ben ik een bench gewend, maar op dit moment is deze niet meer nodig. In huis kan ik me keurig gedragen en ben ik netjes zindelijk. Ik zoek iemand die spreekwoordelijk sterk in zijn of haar schoenen staat. Iemand die het geen probleem vindt dat ik buiten een melkkorf moet dragen... en die voor mij beslissingen neemt. Uh, denkt u dat wij goed bij elkaar passen? Neem dan contact op met mijn verzorgers. En waar verblijft Oscar? Oscar verblijft momenteel in een dierhuis. Kenneman, Keesomstraat 5 Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierthuiskennemeland.nl Want ook Oscar verdient een thuis. Dankjewel albert Dus ga voor Oscar of andere leuke dieren... naar het uh, Kennemer Dierthuis. Kees nummer 5. Aan het einde van Nieuw-Noord. Straks komt hij, hè. De SOS Live. Ik ben er heel erg benieuwd. Maar eerst onder meer nog deze toontje lager. Ik stond maar wat te drinken, wat te hangen. Ik dacht en keek en dacht waarom me heen.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 Deze zaterdagmiddag gingen we bij CFM een toontje lager. Met uh, inderdaad stiekem met je gedankt. In het zand. Dit is CFM Zandvoort. Zandvoort. Zandvoort. Nog eentje voor de SOS life. En dat is deze van Living in the Box. Die 80's met uh, Living in the Box en Room in Your Hearts. We zijn eraan toegekomen en ik ben uh, vreselijk benieuwd, uh, Albert-Jan. Ja. Want uh, iemand uh, die zei van nou die Rob, die houdt wel van uh, scheurende saxofonen. Klopt, en die zei, die zei ook gelijk bij dat dit, uh, dit zijn tip was. Dus, uh, nou, ik ben echt benieuwd. Ik uh, distancieer mij van ieder commentaar. <laughs> Want het, uh, het, is een, het is gewoon een gelegenheidsgebeuren uh, uh, onder leiding van de ene Dion DiMucci. Heb je er ooit van gehoord? Nooit van gehoord. Nee, uh, dat houden we ook zo. In ieder geval Dion DiMucci. En uh, het is ook wel grappig, want in het achterkoorst uh, zingt Paul Simon mee. Dat verwacht je dus ook niet. Maar die, de, die uh, verleent daar ook zijn bijdrage aan. Ze spelen een oud nummer van, uh, van, uh, van Status Quo. Maar uh, in ieder geval, het gaat eigenlijk om de, de saxofoonsolo halverwege het nummer. Geniet van Dion, Di Mucci, Paul Simon in het uh, gauw oude naam van Status quo, The Wanderer. Nu ja! but I'm going Ik round, round, I get a wrong. Yo! Ja, ik ben er helemaal blij mee hoor. Met die uh, scheurende saxofonen. Een mooi cadeautje. Die wandelen we echt wel. Ja, daar worden we vrolijk van. Dion Dimucci. <laughs> Nooit van gehoord. For Never you... heard of. Voor diegenen onder u die het op willen zoeken op YouTube. Heel goed. Nou, uh, aankomende week. We, of vieren we uiteraard de vrijheid. Maar staan we eerst stil bij uh, uiteraard alle slachtoffers in, uh, in de oorlogen. Uh, dat doen we op 4 mei om 8 uur met twee minuten stilte. En voor de rest, uh, uiteraard ook uh, door uh, ons uh, aan te passen. Maar op 5 mei dan hebben we toch wel een uh, klein, uh, klein feestje. Want wat vieren wij de vrijheid? En Marco Temes, uh, onze huisdichter, heeft uh, rondom uh, vrijheid. een heel mooi, ja, we noemen het maar even, gedicht gemaakt. Het is niet helemaal een gedicht. Maar het gaat wel over het thema vrijheid. Marco Temes, vrijheid, uitgevoerd door Albert Jan. Wat volgens mij vrijheid is. Er verschenen direct beelden in mijn brein. Ik ben namelijk een, een kind van ruimte, strand en zee. Spelend opgegroeid zonder ketenen. Open horizon. Toch, ook in volkomen vrijheid is alles verbonden. Wat zijn wolken zonder water? Aarde zonder zon. En een rivier zonder bron. Wat is een mens zonder mensen? Is dat vrijheid? Het een dat niet zonder het ander kan. Ja. Verbondenheid zonder dwingende gebondenheid De een wil de vrije wind zijn De ander een rots in de branding Vrijheid is een idee wat je voelt Bedenkt Deelt Doorgeeft Koestert en schenkt Een ideaal waar we samen voor zorgen Jij Ik Ik Vandaag en morgen, dat, dat is vrijheid voor mij.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 Suzanne en Freek en de hitsingel van dit moment. Dat was goud. Ja, we zitten die Q3 even te kijken. Nog vijf minuten te gaan. Maar we zien nog steeds voor Mavse stappen no time. Klopt. En in de, in de pitbox. Hij, had, hij is de pits ingereden, maar daarvoor had hij zijn snelste ronde neergezet. Twee rondjes daarvoor is hij zijn snelste ronde neergezet. Maar ja, daar hadden we weer bocht 4. En bocht 4 mag je dus niet naast de baan komen over de witte streep. En dat was dus wel het geval uh, met de snelste tijd van, uh, van Max. Dus die tijd werd hem afgenomen. Dus uh, hij reed de pits in. En trouwens, dat doen ook alle overige deelnemers aan Q3. Met nog vijf minuten te gaan. Ze staan uh, voornamelijk allemaal in de pits. Uh, en op een tiende plek staat dus Verstappen met no time. Ieder ander heeft er wel een tijd neergezet. En de snelste momenteel is Bottas. Gevolgd door teamgenoot Hamilton. Perez, Sainz, Norris, Leclerc, Gasly, Ocon en Vettel en dan Verstappen op een tiende plek. Dus hij moet er nog echt een gigantische mooie ronde uit weten te persen... om in ieder geval wat te gaan stijgen. Maar hij heeft dus duidelijk problemen met zijn banden en met de wind. En we zullen natuurlijk later vanavond natuurlijk wel van Max zelf horen wat er allemaal mis is gegaan, want ja, er ging nogal wat mis met Max. Ja, kijk, uh, die anderen die staan inmiddels uh, op, de, op het scorebord, om het zo ja, maar uh, ja, te zeggen. Ja. En Max uh, heeft er maar één ronde voor, dus ja. gaat dat niet helemaal goed? Dan is het ook meteen uh, verkeken ook, hè? Banden zijn gewisseld, uh, de pit uh, de, de banden zitten nog steeds in de bandenwarmers, dus als we nog even wachten, ook het geval bij uh, Hamilton. Hamilton gaan de bandenwarmers er nu af. Hij gaat de baan op en dan zal we licht niet snel daarna Max ook nog volgen. Maar uh, problemen voor Max op dit moment? Nou, morgen weten we, of althans zo al meteen weten we meer. En morgen zien we de start van de race om maar vier uur. Vier uur de race, Formule 1 race, Portimao. En terwijl Max Verstappen ook de pit uitrijdt, uh, ja, naderen wij het einde van deze uitzending. Klopt, ja. Wij gaan, uh, wij gaan ook uh, de baan op, ja, <laughs> zeg maar. Ja, ja. Morgen zijn wij in, in Portugal, dus dan hebben we een non-stop uit, uh, uh, uitzending. En maandag worden we natuurlijk herhaald. Op uh, rare tijden, maar in ieder geval we worden herhaald tussen drie en zes. Correct. Ik doorgeef aan de programmaleider dat we graag naar twee uur willen. Want dan, hebt u dezelfde, dan lopen die tijden namelijk weer synchroon. En wij zeggen tot volgende week, dan zijn we er gewoon weer. Jazeker. En een hele fijne zaterdagavond en morgen een plezierige race. Dag! Doei doei!